uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. China noemt het voorbarig dat Amerikaanse media stellen... dat zij achter de hek bij een Amerikaanse overheidsinstantie zitten. Computersystemen van een instelling waar de persoonlijke gegevens... van miljoenen medewerkers van de federale overheid worden bewaard... zijn gehackt. De inbrekers hebben wellicht gevoelige informatie buitgemaakt. Want ook gegevens van mensen die werken in vertrouwelijke functies... zoals geheimagenten, worden beheerd door de instantie. Bergers hebben het gekapzeisde cruiseschip in de Chinese Yangtze rivier weer rechtop gezet. De hoop is dat reddingswerkers zo meer slachtoffers van de ramp kunnen vinden. Nog altijd worden meer dan 360 mensen vermist. 77 lichamen zijn al geborgen. Dinsdag kapzeisde het cruiseschip met 456 mensen aan boord. Slechts 14 personen overleefden de ramp.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 Het weer. Het wordt vrij zonnig, maar in het westen ook sluierbewolking. Aan het strand kan het 25 tot 28 graden worden. In het binnenland lokaal 33 graden. Ook de zonkracht is sterk. S'avonds vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden tot zover de verkeersinformatie Zandwoord heeft het al 25 jaar en jij beleeft het ZFM in 2015 al 25 jaar live Yeah now woman i just want know Feel pretty good. Yeah! Now! Yeah! Nou, we gaan het laatste uur in. De nacht van uh, de disco, CFM. En uh, er zijn mensen die zijn hartstikke vroeg wakker. En om er iemand te noemen, Charles Duif. Hallo. Ja, jij bent in de uitzending. Een hele goede morgen. Ja, nou, een hele goede morgen. Wat gezellig man. Ja, kort een beetje, beetje, beetje appreciëren aan deze manier van wakker worden, zeg maar. Ja, wat, wat, wat me wel een beetje tegen wil is dat je met die disco Inferno meteen de hele boel weer dreigt platte brand in zand, <laughs> is. Maar goed, daarvoor had je een glazen wasje in huis, hoorde ik. Dus dat ja, ik nee, bedoel. maar dat, dat verhaal dat was dus wel, wel echt waar. Dat, hij, ja, dat geloof, dat geloof ik graag. Het gedonder in de glazen. Het gedonder in de glazen. En uiteindelijk is ja. hij bij, bij K1, dat is een radiostation in, in Amerika, is hij dus disjockey geworden. Ja, hij, hij wil hem, uh, viel, viel de nacht een beetje mee. Of, of, uh, ja, jawel ben je alleen maar aan dansen geweest ik, ja, ja, ik, <laughs> ik heb mezelf ik heb een rugnummer op geplakt en ik heb de lambaren gedanst, ja. ik heb de disco gedanst, ik heb werkelijk alles gedanst. ja En uh, nee, maar het, het ging wel goed. Uh, ja, ik kom weer tijd tekort. Ja, dat is met, met muziek altijd, jongen, dat, eh, er is zoveel repertoire en zoveel goed repertoire. ja Maar goed maar ik heb wel zo uh, af en toe uh, gehoord dat je de, de, de kent uit de pad gepikt hebt <laughs> dat is ook, dat is Ja, dat is toch mooi? Ja, maar nee, goed, zo, zo, zo, ja, zo doen we dat. Ik werd gisteren nog okay. wel uh, blij verrast met, uh, met een bezoek hier. Ja, uh, twee, twee dames, hè? Ja, die kwamen even bitterballen brengen. Bittere ballen? Bittere ballen oh wat gezellig. Ja. ja dat, waren, dat, waren, dat, waren dat ook bekende van mij? Want ik, ik kon het zo niet thuisbrengen op scherm. Ja, dat klopt. Dat was ook een dame van CFM. Uh, van doet uh, Spaans? Nee. Uh, Imka, Imka Drommel. O, oh, Imka. O, oh, Drommel is nog een toezicht. Ik zeg nou, om oh, de Drommel. Ik denk, wie komt daar nou <laughs> aan? Dacht ik nog. Ja, ja, ja. Oh, wat gezellig. Ja. zijn ze lang gebleven. Uh, nee, dat viel voor mij. Even kijken naar zes uur. Nee, dat is onzin natuurlijk. Nee, uur of twee of zo uh, uh, gingen ze weer. Oké, okay, nou goed, dus, Dan heb je toch niet uh, de hele nacht alleen gezeten. Maar ik geloof uh, met de luisteraars die je hebt, dat je sowieso niet alleen uh, nee, gezeten, nee, nee, Nee, nee, nee, nee. Ik heb, uh, ik, ik, ik heb, ik heb leuk gedraaid. Uh, Amerika is actief, Canada is actief. En uh, ja, een goed stand voor het, uh, s'nachts een beetje minder. Maar goed, na een uur of vijf uh, begint dat uh, allemaal wel te komen natuurlijk. Ja, dan moet je over zuren, zand erover. He? Ja, niet zuren, maakt er maar een zandsculptuur van, zeg ik dan. <lacht> maar jij, gaat, ik, ik, jij ja. gaat naar Lelystad vandaag? Ik ga straks uh, vliegen met een chesslaadje. Wat ik gisteravond in de uitzending ook al vertelde. En ja. Zoek met mijn zoon Leroy. Leroy heeft het Down syndroom. Voor de luisteraars die dat niet weten. En uh, uh, uh, één keer per jaar, uh, een grote vakantie, haal ik hem altijd een aantal weken op. Ga ja. ik leuke dingen met hem doen. Meestal, uh, of, of soms moet ik eigenlijk zeggen. gaan we naar het buitenland. Gaan we een zonvakantie houden. Uh, maar voor Leroy is natuurlijk ook een activiteitenvakantie. ook erg leuk. We zijn in de Efteling geweest. we zijn in de APO geweest. En, en allemaal dat soort dingen. Ja. En, uh, uh, en uh, vandaag dus vliegen. Nou, dus en in het weekend komen ze buurzum erop halen. Dus uh, en maandag gaat hij dan weer terug. En dan begint het voor mij weer uh, het gewone leven tot ongeveer 21 juni. Want dan ga ik naar Mallorca twee weken. Dus. Maar dus, uh, betekent dat. Ik heb ik betekent... al geen medelijden nemen. Nee, oh nee, ze is eigenlijk niet. Maar dat betekent dat je jouw programmering gaat gewoon door tot 21 juni? Of heb je gewoon een zomerstap nou? Nee hoor, ik, ik uh, kom nog terug bij de radio tot 21 juni en dan, uh, dan weer twee weken weg. En dan in uh, 6 juli uh, ga ik weer verder met, met, frisse, met frisse start, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, uh, ik probeer het ook de hele tijd, maar, uh, maar het, het, lukt mij, uh, het lukt mij niet echt. Ik, ik kan er niet in komen, uh, zeg maar. <laughs> maar jij gaat lekker, jij gaat lekker naar, naar Duitsland, toch? Heb ik begrepen. Ja, ja klopt. Uh, naar uh, Zuid-Duitsland om precies te zijn. En... Uh, ik wou eens een keer naar een plaats waarvan je zegt... van nou ...ik zie door de boom het bos niet meer. En dat schijnt daar te wezen. Oké. Okay. <laughs> ja. Hé, hey, ik wens jou het laatste uur nog uh, heel veel sterker toe. Ja, dat is cool. ik ga met je mee luisteren. En, uh, en, even. en dan word ik ook lekker wakker. Want uh, ja, het is wel uh, muziek om bij wakker te worden, toch? Ja, zo is het wel. Maar goed, heb ik even een raadseltje voor jou? Ja, dan moet jij gewoon raden wie het is. Uh, het ligt op de logeerkamer. Het ligt op de logeerkamer, ja. En het heeft de radio heel zachtjes aan dat zijn vrouw niet hoort. En dan moet jij raden... Dat het Albert Jan Vos is. <laughs> uh, wie zou dat kunnen zijn? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij, is, hij is zo sluw als een was, die man. Hij is sluw, als een was, natuurlijk. Ja, want hij heeft zijn vrouw in de maan. Die denkt dat hij gewoon nog lekker te dromen is. Maar we maar, maar, maar, maar naar nu radio te luisteren. Nou, dat wordt oorlog vandaag. Als erachter komt, natuurlijk. Dat, dat, dat wordt een hoorspel op zich. Ja. <laughs> Hé <laughs> hey Albert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen goedemorgen. moest ik dan zeggen? Een beetje fluisteren. Zachtjes praten. Ja, heel zachtjes praten, maar ik, ik, ik ga de luisteraar niet langer muziek onthouden. Hoor. Nee, dat is goed. En Albert-Jan, die laten we ook ja. lekker uh, met rust. Ik heb mijn raadseltje opgegeven, maar hij is de hele nacht al aan het denken en hij weet het niet. Zo is dat. Ik nee. wil hem nog veel succes, man. En uh, we spreken elkaar snel. Zeer zeker, het was weer gezellig. Oké. Okay. Goed Doe zo. Dus. Hoi, hoi. hoi, hoi. hoi, hoi. Nou, dat mag toch. We hopen toch? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Het valt allemaal niet mee, zeg ik dan. Maar goed, dat maakt niet uit. Wij blijven gewoon doorbruisen, hè. Totdat we opgelost zijn. Dat geldt ook voor uh, het volgende nummer, trouwens. Dat is die van uh, Donna Sommer. Ik was vroeger helemaal smoren op Donner -Sommer. Ja, ze zag me niet zitten, hè. When I'm Oh, en de nummer dat stopt zo abrupt en zo abrupt. En ik denk nou weet je wat, we plakken er zo 20 minuten aan vast. Maar dat gaat niet hè. We hebben er nog één. Niet de woord. Ring my bell. Een hele goede morgen Zandvoort. en verre, verre omgeving. Je luistert naar de nacht van de disco. Mijn naam is Willem Bruist. En ring my bell, Anita Ward En eh uh, die Disco hè? Het blijft blijf je aantrekken natuurlijk En als je dat hoort dan denk je ook uh, natuurlijk aan het volgende nummer Ik zou zeggen glitterjasjes aan Zet de spots er maar op We gaan glitteren Ja, en dan sta je dan in een donkere, een donkere verlaten discotheek. Hè? Verder niemand. En, uh, ja. Dan zeg ik er ook nog, Frankie, Fally. Die zegt, nee hoor, ik uh, struikel alleen maar. Dus, ja. We gaan even naar folk. Dancing the Night Away. De Wensing the Night away van Vogue. Uh, Vogue is het eigenlijk is Frans, hè? In de disco had je veel Frans, hè? Had je Petit Label met Foule et uh, spullen en zo. En uh, Chateine, Mona Pleu, die kwam er ook naar achteraan, maar ja, die werd niet toegelaten. Onder de 18 kwam je daar niet in, natuurlijk. Ik was eventjes een, uh, even een nummer aan het zoeken, want ik denk, ja, ik wil toch, uh, toch de laatste half uur nog een paar mooie, per mooie uh, stukjes draaien nog, maar moet ik me een beetje oppassen, want mijn mentor, die luistert nou ook natuurlijk, hè. Charles. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou gaan we weer, hè. The Disco Train is moving. Ook een aap van de jongen ook, eigenlijk, jij. Kijk, kijk, je Een, een berichtje en een terechte vraag natuurlijk: van uh, God, uh, Willem, uh, je bruist wel lekker, maar uh, dit is toch geen, uh, geen disco-nummer? Nou, het is dus wel een uh, disco-nummer, want in die tijd werd het heel erg veel gedraaid op uh, uh, Barbados, uh, Los Lobos en uh, ik geloof zelf in Stabost. Het is uh, geïmporteerd dus dat, uh, naar Nederland toe en uh, ja, eigenlijk werd het later pas bekend, het was na de disco-tijd. Op zich uh, erg jammer, want ik vond wel een. Uh, wel een uh, een nummer waarvan je zegt, van: nou, daarvoor ga ik wel uit huis, zeg maar. <laughs> nee, dat wordt het volgende nummer. Het is een instrumentaaltje, maar uh, hij blijft gewoon lekker. Word er maar lekker mee wakker, uh, mensen. Want uh, moet je heel rustig doen, want het wordt vandaag warm, niet te veel doen. En dan ja, hoef je niet naar je werk, moet je het niet doen. Dan moet je het wel, zeg ik, veel sterkte. Ik zou zeggen wel een bruist, maar. Ja. So... Bruist. Wat er maar lekker wakker, Robert. Wat vandaag een schitterende dag. Middagtemperaturen waren verwacht tussen. Hè, ik heb al eerder gezegd, 12 uur middags en 6 uur s avonds. Dus dan moet je pakken wat je kunt pakken, natuurlijk. Even voor de insciers intimie onder ons weg gaan de laatste 30 minuten in van de nacht van de disco bij CFM. We ja, gaan gewoon door natuurlijk. Je moet het zo zien: als je niet zegt dat je weggaat, is het ook een afscheid. Heerlijke, he? Heerlijke muziek, en dan zou je zeggen, is het dat nou het laatste nummer, wil hem wel? Nee, nee, nee, nee. Ik zou zeggen, mo, mo, mo. Oh ja, daar ja, had je wat eerder moeten komen... ...dan moet je niet de laatste uur komen natuurlijk. Gewoon dat je zegt van nou... Uh, we wat, uh, ...dat doe je dan gewoon niet, zeg ik dan. <laughs> nou uh, goed, uh, nou uh, was er iemand die zegt tegen hey, mij... ...van uh, Willem, uh, van uh, hoe kan dat nou? Ik heb uh, de volle zeven uur bijna geluisterd. Ik hoor Barry White helemaal niet. En tot mijn uh, schande moet ik bekennen... ...dat het ook inderdaad niet gebeurd is, maar... ...gelukkig, safe by the bell. Het is allemaal nog binnen de tijd... Bye, bye. ja die mag er natuurlijk niet in ontbreken heen de nacht van, uh, van de disco bij uh, CFM. Um, ik heb nog tijd voor wat plaatjes natuurlijk. En dat gaat, uh, dat gaat zeker ook gebeuren. Ik heb natuurlijk wel, uh, wel eventjes uh, het volgende dat je zegt van, uh, van uh, ja, oh. Dat is meer eigenlijk een vraag. Nee, hè, een vraag. Heb je opmerkingen, suggesties of wat dan ook voor uh, de nacht van? Ik zou zeggen, stuur eens even een mailtje naar, uh, maar ik hoop dat ik het goed zeg redactie zfm.nl denk ik. Anders moet je gewoon even kijken op de pagina zfmzandvoort.nl en dan, dan vind je dat ook wel, ook wel hoe je eventueel een bericht naar de redactie kunt sturen. Want uh, van zfm willen we graag weten uh, wat jullie ervan vinden. Hè? Want uh, wij zitten hier natuurlijk wel. Maar het is niet alleen voor onze lol natuurlijk. Hè? Nee. We gaan eventjes verder naar uh, Bruce Johnson. Misschien zeg je daar niks. Luister maar. Uh, dit is alweer uh, de zoveelste nacht die ik heb gedraaid. Ik ben me gestopt met tellen, want uh, dat moet je gewoon niet doen. Bepaalde dingen moet je gewoon niet doen. Wat me wel opvalt is gewoon als je dus in de laatste uur zit van uh, je nachtuitzending. Dan krijg je een soort, uh, soort uitverkoopsyndroom. Dan, dan zie je dus, uh, mensen die, uh, die zien dat er maar een aantal minuten op de plank leren nog. En dan denken ze, ik wil toch gauw nog even dit en gauw nog eventjes dat. En... Uh, dat geeft helemaal niks, ik heb een liever respons als uh, dat ik hier uh, achter glas zit en lekker in de zon als een aardbei. <laughs> dat wil je ook niet zien trouwens. Het is, het is heerlijk weer. Maar goed, uh, het volgende nummer is dus zo'n nummer, die komt dus ook uit de uh, uitverkoopafdeling. Uh, en die is aangevraagd en uh, ja, moet maar niet kwalijk nemen, uh, door wie. Uh, ik weet dat je Maxima heet en je man die schijnt iets hoog te zijn in Nederland. Ik weet niet precies wat het is, maar daar komt hij. Ik vind het toch wel heel apart dat de ZFM zelf wat beluistert in uh, het vervoermiddel van Nederland. De Nederlandse spoorwegen. Mensen zitten in de trein in de livestream te luisteren en onderweg naar hun werk. En dat vind ik helemaal geweldig natuurlijk. Leuk dat je er bent. En je zult bij jezelf denken, en nog leuker als ik vanmiddag van mijn werk weer naar huis doe ga. Maar ze wisten wel natuurlijk. Niet meer even van de muziek. We hebben nog tien minuutjes. Ja, ze maakt er wat, uh, wat moois van. Die jongens van, uh, van Foxy. Nee, ja, goed. He. Het hoort erbij: Het is disco. En uh, het is er iets uit, uh, uit een verre en grijs verleden. Het lijkt allemaal steeds verder weg te gaan. Maar zolang we het blijven draaien, blijft het in leven. En blijft het gewoon lekker bij ons. Dat is zelfs dit nummer: Het is een, een nummer, uh, Irene Kara. Het werd heel veel gedraaid in de dansscholen en de discotheken. Wat heel apart was, dat het in 1980 uitkwam. En in 1974 werd het in de discotheken al gedraaid. Zo apart. Ja, af en toe dan denkt hij van... Hé hey, vriend, je hebt niet zoveel tijd meer. Weet je wat, ik zet er gewoon twee minuten vooruit. Ja, nee, maar zo, euh, zo werkt dat natuurlijk niet. Nou ja, goed. Wij lopen inderdaad richting het einde. Er zijn mensen die zijn aangekomen op hun werk. En uh, er zijn mensen die, uh, die gaan nu uh, pas aan het ontbijtje. Ik zelf ben ook zo iemand. Dus ik ga zo meteen eerst even naar... Uh, ja, iets waar ze toch iets van produceren als hamburgertjes of dat soort dingen. Want ik vind het me zo... Je moet wel eten. Hé, toch? Ja. <laughs> je hebt kunnen luisteren naar de nachtuitzending van ZFM, De nacht van de disco. En de volgende nacht uh, zal zijn in, in juli, want het is één keer in de vier weken natuurlijk. En dan zal het, uh, dan zal het de nacht zijn van uh, The Tour of Duty. Dan wordt het dan uh, The Night of the Duty. En dan hoor je dus uh, alle muziek uit, uh, uit die tijd. Hè? Dus uit de tijd van... Uh, of je Vietnam maar zo, helemaal geen leuke tijd... ...maar ja, goed, de muziek en zo... ...die in die tijd gedraaid werd... Uh, ...heeft er wel voor gezorgd dat het, uh, ja, dat het... ...dat de mensen zich er blijven herinneren gewoon. Met bepaalde nummers hoor je dat... ...dan denk je van, oh ja, oh ja, oh ja. Dus dat gaan we doen. Maar goed, uh, ik hou jullie op de hoogte wat dat betreft. We gaan met de laatste plaatjes bezig... ...en dan, uh, dan is het alweer gebeurd. Ik wil graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan, uh, aan deze nacht natuurlijk. Dat zijn onder meer uh, dat is, uh, de directeur en dan uh, de onderdirecteur, de secretaris, Toiletjuffrouw, toiletjevrouw, uh, cateringdame, uh, je noemt maar op. Hij dankt jullie uh, allemaal. <laughs> ik, zet, uh, ik zet er nog één nummer in, uh, ik kwam hem net tegen. En hier moet je gewoon eens naar luisteren. En de boodschap is gewoon duidelijk, love is the message en the message is love. We'll be right Ik zou zeggen, allemaal de gordeltjes om. Want dan starten wij uh, het laatste nummer in. Het was weer een plezier en een genot om het werk te doen hier. En ik vond het geweldig dat jullie uh, erbij waren. Weliswaar in etappes, maar toch. In ieder geval, uh, Albert-Jan Vos, uh, bedankt voor de supporting. En uh, natuurlijk ook uh, de psychische steun van uh, dokter Anders uh, Charles Duif. Ook niet geheel... Uh, hè? <laughs> en verder iedereen in Canada Have a good night In Amerika Have a good night, slaap lekker Werk? Nee, ja, slaap lekker zeg ik hè? Want het is, het is jullie tijd natuurlijk Ik ga zo uh, die kant op Je luistert naar de nacht van Zierwem. Ik zou zeggen tot de volgende keer En bedankt